Het nummer is op te vragen door op de telefoon sterretje-hekje-06-hekje hekje in te toetsen. Het leger van Syrië heeft de zwaarste verliezen op één dag geleden... sinds het begin van de opstand tegen president Assad. In gevechten met opstandelingen werden 87 militairen gedood. Dat zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Sinds de burgeroorlog ruim anderhalf jaar geleden begon... zijn er meer dan 32.000 mensen omgekomen.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 Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op vrijdag Er staan files van 3 kilometer en langer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Afriet Bunschoten, 4 kilometer, voor Laren 3. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Hoofddorp 15 kilometer. A7 Hoorn richting Amsterdam voor Knopendzaandam, 4. Op de A8 richting Amsterdam voor Knopend Koenplein 4. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Bad Oeverdorp, 9. De ring van Amsterdam, de A10 West... voor Westpoort, 3 kilometer richting Zaanstad. Op de A10 Noord en Oost richting Den Haag... tussen Afrit Vodendam en Afrit Watergraafsmeer 8 kilometer na een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. Op de ring van Amsterdam, de A10 West... voor de Nieuwe Meer, 4 kilometer richting Amersfoort. De A20 richting Gouda voor Rotterdam Centrum, 5 kilometer. A27 van Almere naar Utrecht, voor Utrecht 3...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 Sharon Jones en de Dap Kings met I Learn The Hard Way. Een album uit 2010 waarin zij uh, duidelijk maken dat zoolmuziek nog steeds gemaakt kan worden... en nog steeds van een onwijs goede kwaliteit is. Um, welkom bij het tweede uur van CFM Jazz. We gaan wat uh, hun muziek uh, opzoeken, want het is tenslotte lekker weer... en de regen van de week willen we maar gauw vergeten. En het eerste nummer in het tweede uur, uh, wat die kant op gaat, is van Diane Reeves... Het komt van het album Good Night and Good Day. Dat is een album uh, waarin ze de soundtrack heeft uh, gezongen van een film van George Clooney uit 2005. En waarmee ze haar eerste Grammy Award heeft gewonnen. Het nummer wat ik ga draaien is uh, Straighten Up and Fly Right. The took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzard tried to throw the monkey off his back. The monkey grabbed his neck and said, now, listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa. Don't you blow your top? Ain't no use in diving. What's the use in jiving? Straighten. It's touching, but it sounds like a lie. My soul is so weary I said my soul is so weary now geluisterd naar Melody Cardo met het nummer Who Will Comfort Me Live van het album uh, Live From Soho. Melody Cardo komt 24 oktober uh, naar Nederland in het Concertgebouw in Amsterdam. Ze was er ook uh, eerder dit jaar in het noord Jazz Festival. Ik heb er helaas gemist en gelukkig heb ik uh, kaart kunnen kopen voor de 24e, dus ga ik erheen Om nog even te laten zien wat voor een, wat te horen moet ik eigenlijk zeggen, wat voor een fantastische zanger is... Uh, is nog, uh, komen er nog twee nummertjes van haar? Uh, we gaan verder met de nummer Ain't No Sunshine. Ook een live-opname van een radioshow uit uh, 2009 in Parijs. En daarna gaan we verder met een nummer van haar nieuwe album, The Absence. En het nummer wat we gaan draaien is Sebosse Miyama.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 En você me ama, voorkeur? Nou, me chamas, nou te escondas no silencio de a lua, a lua, já se mostra da lua. Marivento, e meu, meu tormento, minha solidão. Sob e a lua, luz, sob a No Nesse na semana, amor, Tanto amor. La niña para cariño. Ga je car niet? Sou seu passarin. Voando bem baixinho, canto pra você. Se você me ama, por que não me chama? Mm -hmm. no. Senhor, canto seis ...heeft geluisterd naar Melody Gardeau... ...met het nummer Shibotse Miyama ...van het album The Absence. Haar nieuwe album wat ze uh, op 24 oktober... ...in het Concertgebouw in Amsterdam gaat zingen. Ik heb gisteren nog even gekeken. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Dus mocht u willen, haast u. We gaan verder met wat meer... Uh, ...in dit show alleen. We gaan het tempo ietsje opschroeven. We gaan een, een luisteren naar een nummer van Ivan Lins. Album Intime, Intimate uit 2012. Het nummer is Pendimento. Hij is een Braziliaanse componist, maakt al heel lang muziek... en heeft onder andere met José Koning samengespeeld. Jawel, de José Koning van Batida, die wij ook allemaal zo goed kennen. Arrependimento. de het is outro zo. eu sei que rei me confessei me zo. Het Perdoe abraça -me. Er is heeft geluisterd naar um, Sole Gimenez van het album Pequenas Cosas... en het nummer dat we draaiden was Un Ramito de Violetas. Mocht u mee willen kijken wat voor nummers ze draaien, uh, wat meer achtergrondinformatie willen... dan kunt u op onze site kijken, cfmjazz.nl. Mocht u een reactie achter willen laten, kan het op de site... als u zich even registreert met het enige wat u daarvoor nodig hebt... is een e-mailadres. Nou, met datzelfde e-mailadres kunt u ook direct onze mailtjes mailtje sturen... Uh, u kunt ons bereiken op apenstaartje gmailcom Jazz moet natuurlijk met twee sets en Zandvoort ook een set maakt drie sets in deze e-mail. Uh, we gaan verder met uh, Stan Getz en Charlie Bird van het album Jazz Samba uit 1962. Het is het album wat de doorbraak van de bossa nova wereldwijd heeft betekend. en Het uh, meest bekende nummer daarvan is natuurlijk uh, Desafinado. Gets heeft natuurlijk nog meer prachtige albums gemaakt. Dit laatste nummer was een nummer van een album uh, Jazz Samba Encore... wat hij maakte samen met Louis Bonfa. Het nummer heet Zamba de Duas Notas. En nu hoorde Louis Bonfa op gitaar en Mirria Doledo op vocals. Het volgende nummer is van Django Reinhardt. Django Blues is het album uit 1947. En het nummer wat ik ga draaien heet I Love You. Ik luisterde naar Charlie Parker, album Cole Porter Songbook. En het nummer wat ik draaide was Night and Day. Het volgende nummer wat ik ga draaien is van John Coltrane en Wilbur Harden. Het komt van het album Africa Dials. Een compilatiealbum van meerdere sessies uit uh, 1958. Het nummer wat ik ga draaien heet Anadak. Uh, het album staat vol met uh, Afrikaanse en Aziatische invloeden. Wilbur Harden is nog een uh, speciaal verhaal, een uh, trompeti trompetist uit die tijd heeft een aantal succesvolle uh, albums en optredens gedaan samen met John Coltrane. verdween op mysterieuze wijze uit de jazzscene uh, destijds, waarschijnlijk als gevolg van uh, van ziekte. hij overleed in 1969 aan het dak.